9 uur na wel met het NOS-journaal. De artsorganisatie KNMG vindt dat de zaak Tuitjehoorn... gevolgen moet hebben voor de vijfjaarlijkse herregistratie van huisartsen. Elke vijf jaar wordt gekeken of de huisarts nog voldoet aan de eisen... om zijn vak uit te oefenen. En Voortaan zou de huisarts dan moeten aantonen... dat hij bekend is met de regels rond euthanasie en palliatieve zorg.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 de NSE openbaar maakte. Vannacht eindigt de zomertijd. Om drie uur gaat de klok terug naar twee uur en de nacht duurt daardoor een uur langer. De zomertijd werd in 1977 ingesteld om energie te besparen door langer gebruik te kunnen maken van het daglicht. De zomertijd eindigt altijd in het laatste weekend van oktober en in het laatste weekend van maart gaat de klok weer een uur vooruit. In de eredivisie heeft koploper Twente verloren. In Den Haag was ADO met 3-2 te sterk voor de Enschede'ers. Twente maakte een 2-0 achterstand goed... maar in de slotfase scoorde Mike van Duinen voor ADO de winnende treffer. Er zijn vanavond nog drie wedstrijden en die zijn nog aan de gang. Het weer morgen overdag van tijd tot tijd regen... met later vanuit het westen opklaringen. Het wordt zo'n 15 graden met een stevige zuidwestenwind... en die is aan zee mogelijk stormachtig.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 De dichtstbijzijnde put was 7 kilometer ver. Wilde Ganzen hielp de bewoners bij het aanleggen van een waterput. Nu hebben alle inwoners veilig drinkwater. Zo maakt Wilde Ganzen met kleine projecten een groot verschil. Waar maakt u het verschil? Ga naar wildeganzen.nl Vanavond de start van het tweede seizoen van Overspel. Er ligt hier zo'n raar briefje. Dat is voor mij geen verder meer. Laten we verhuizen. Opnieuw beginnen. Alsjeblieft. Niet doen. Jouw schuld. Ze zijn weer begonnen met het leuke van andere wijken. je mond!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 Bas, goedenavond. Laten we het rondje langs de velden beginnen in Leeuwarden bij Henkok. Het is 1-1 geworden in het oefen van van is dus dik en dik en dik verdiend. van Kambuur. heeft al 4-5 goede scoringsmogelijkheden gehad. Maar tot dusver werd er niet één van benut. En toen kreeg je die 61e minuut een paas van uh, Brans op Nukoki. Koki ging alleen op buitenaf af en was die wel op doel. Ik weet het eerlijk gezegd niet, maar die bal die komt bij de tweede paal. Het was een hard schot of een hard voorzet. En die wordt bij de tweede paal binnengetikt door Hemmen. De stand is gelijk 1-1. Ajax-RKC, Arman Afsaroglou. Ajax heeft de bal, maar heeft nog niet gescoord. Er staat nog 0-0. Het uh, balbezit is uh, zoals zo vaak in uh, thuiswedstrijden van Ajax voor Ajax. RKC komt er helemaal niet aan te pas. Maar tot echt grote kansen voor de Amsterdammers heeft het ba vele balbezit nog niet geleid. Net wel een aardige voorzet van uh, Schöne, die goed speelt uh, aan de rechterkant. Maar die voorzet kon uh, niet worden binnengekopt door uh, Siegdorson. Na 17 minuten nog 0-0. Eens kijken of Bas Ticheler in Breda de tel nog kan bijhouden. Nou, in de tweede helft lukt dat makkelijk, want we hebben nog geen goals gezien. Het is er altijd 4-0. Nu komt er wel weer een kans voor Nacht. Nee, toch niet, want uh, Sarpong en Poepon begrijpen elkaar niet goed. En dan staat één van de twee buitenspel. Tempo is er een beetje uit. Dat komt hoe sommig het ook Klinko eigenlijk veel beter uit. Want anders was de schade misschien nu al veel groter geweest dan die 4-0. This thing works Finally, open my eyes. Did somebody turn off the Busberry per Perkisset. Kambuur heeft verdiende gelijkmaker tegen Utrecht. Henkok. Absoluut, maar ik ga kijken naar de vrije schot van Utrecht. Die wordt genomen door Torstra. Halverwege de helft van uh, Kambuur. Lange mensen uh, voorin. Ajoep neemt met dan de kopbal. De kopbal uh, dacht ik van uh, Bulthuis. Maar toch in handen van uh, Nienhuis Bulthuis. Die voortdurend problemen heeft met Lukoki. Lukoki stond aan de basis van het doepen. Dat doepen werd gescoord door Hemmen. En ik heb daarna alweer een mogelijkheid gezien uh, voor Van der Laan. Een de hoekschop van, van Maar Lukoki was dan weer dicht bij een doelpunt. En als je alles een beetje bij elkaar optelt en aftrekt, nu wordt er geprotesteerd omdat Utrecht een vrije schop meekrijgt. Riesmaier moet een klein beetje oppassen. Even in een verbaal gevecht met Ajoep. Maar Higgler gaat ertussen staan, maar de vrije schop wordt toch toegekend aan Higgler. Maar als je een beetje gaat plussen, en minder dan, heeft Kambuur in deze wedstrijd 6-7 kansen gehad. En Utrecht heeft na het openingsdoelpunt na 10 minuten voetballen van Ayoub eigenlijk geen grote kansen meer gehad. Is nog nauwelijks op de helft van Cambuur geweest. Act legt ook een het accent op de verdediging. Maar nu gaat Utrecht weer aanvallen. En het wel meer dan het 1-1 gelijke spel. Vrij genomen, Nienhuis komt naar de rand van zijn doelgebied. En heeft die bal opgevangen. De beneden heeft hem ver uitgeschopt. 1 tegen 1 situatie. Kan Lukoki dat allemaal belopen? Lukoki kan dat belopen. Maar wint hij ook het duel. Dan krijgt hij assistentie. Althans de linker verdediger van Utrecht. Bulthuis krijgt assistentie van een andere Utrecht speler. Die mee is teruggekomen. Dat was in dit geval de Toonstra. En daarmee is de angel weer uit deze Kambuur aanval gehaald. Maar de bal is alweer op de helft van, uh, van Kambuur. Muleenga ingevallen. Muleenga gaat een beetje lopen met die bal. Wordt op de huid gezeten door Elma Crini. Elma Krini weer in balbezit. Afgeschoven naar Brans. Veel met 1 3 naar Hemmen. Maar Hemmen een beetje aan de linkerkant van het veld. Doe ook zoekt positie in 16-meter-gebied. Wat gaat Hemmen doen? Hij loopt zich vast op de verdediger. Ja hoor, hij loopt zich gewoon uh, vast op uh, de Rijk. En het levert niet eens nog een hoekschop op. De doelschop heel snel weer genomen. En dan moet uh, Kambuur oppassen. Want het is gewoon een 4-tegen-4 situatie. Maar Hichler heeft de uh, Gefloten. Hij heeft het spel even stilgelegd. En nu zie ik ook nog dat er een wisselgal gaat plaatsvinden. Er wordt gewoon doorgevoetbald. Maar Hitler staat nog gewoon bij het doel van, van Ruiter. Want daar moet nog een vrije schop worden genomen. En bovendien zal er een plaatsvinden bij Utrecht. En er zijn alle wissels die zijn opgesoupeerd door de Jan Wouters. Van Diemers is ook al binnen de lijnen gekomen. Op slag van rust voor Mortensen. Die raakte geblesseerd. En Diemers is een man die geboren en getogen is in Leeuwarden. En heeft de hele jeugdopleiding van de doorlopen. Dus het is wel aardig voor deze Diemers dat hij hier hier in Leeuwarden voor zijn Utrecht op dit moment mag spelen. De ridder wordt er dan uitgehaald en daar komt voor binnen de lijnen... ik denk dat dat Thijs is. Kenny Thijssen komt daar voor binnen de lijn. Dan speelt hij Jan Wouders een beetje hoog spel... omdat hij zijn drie wisselspelers heeft opgesoupeerd. 70 minuten gevoetbald en ik denk dat we nog een spannende slotfase tegemoet zien... omdat Utrecht weer veel meer het accent op de aanval legt. En dat hebben ze niet kunnen doen of niet willen doen... na die 1-0 voorsprong, terwijl Kambuur daarna voortdurend een offensief ontketen... De bal is op de helft van Utrecht bij Moelenga. Die probeert hem even uh, door te spelen. Moelenga misschien op de rand van de 16. Hij kan met kunst en vliegwerk op handen en voeten werkt Martijn van der Laan de bal weg. En dan gaat Kambuur bouwen naar een aanval over de linkerkant van het veld. Kan Brans nog een paas geven naar Ducocui? Ik zie dat hij alweer helemaal vrij staat. Maar hij krijgt de bal niet. 70 minuten gevoetbald. In de stand in Leeuwarden 1-1. Het is het richtingsverkeer in Amsterdam, maar man... Inrichtingsverkeer inderdaad tussen Ajax en RKC. Ajax veel beter, maar heeft nog niet gescoord. 0-0 de stand. Terwijl er veel woede is nu bij het Amsterdamse publiek en bij de Ajax spelers. Omdat een veelbelovende aanval. Waarbij Serrero op de rand van het strafgebied onderuit werd gehaald door uh, Andersson is dat volgens mij. Maar Fischer kon die bal oppakken en zomaar doorlopen richting Seda. Maar Bramar vloot voor een overtreding en uh, paste de voordeelregel niet toe. Waardoor een veelbelovende mogelijkheid voor Ajax door Fischer in duigen opging. Nu wel de vrije trap overblijft voor Ajax. Recht voor de goal van Seda. Meter of 17, 18. Ik denk dat Siem de Jong het gaat doen. Lasse Schöne staat er ook bij. En Denswil. Maar de Jong heeft in het verleden toch wel bewezen dat hij dit kan. De Jong heeft de bal ook klaargelegd. Bramar zet de muren van RKC even op afstand. Gevaarlijke situatie dit voor de doelman Jan Seda. Bramar vindt het nu goed. Vrijtrap mag genomen worden. Denswil wordt het onder de muur door. En net naast de goal van uh, Seda. De muur uh, sprong op. En uh, die bal van Denswil ging uh, net langs en onder die muur. Maar uh, Seda die kon die bal met zijn vingertoppen nog aanraken. En uh, tikt die bal zo over de achterlijn. Goede redding van die uh, doelman van RKC. Nu wel uh, de hoekschop voor Ajax. Tweede van de wedstrijd. Lasse Schöne. De Deen gaat uh, die hoekschop nemen. Aan de linkerkant van het veld. Schöne met uh, de hoekschop. Koppers uh, mee naar voren. Denswil Veldman. Sjöne wacht nog even met het nemen van die hoekschop. Brahmaer zegt kom nou jongen. Maar Sjöne die wacht. En daar komt die bal dan alsnog. Hij slingert die bal in. Maar c daar kan er komen. Nee hij zit mis. Maar het is Veldman die dan net aan de achterlijn probeert die bal nog op doel te krijgen. Maar dat lukt niet. De bal gaat over de achterlijn na 25 minuten voetbal. Waardoor het 0-0 blijft bij Ajax, RKC. RKC dat heel compact speelt met veel mensen achter de bal. En RKC, ja dat is wel logisch, want de ploeg staat laatste. Heeft directe concurrenten dit weekend zien winnen. ADO en NEC moet hier eigenlijk ook winnen. Maar ja, probeer dat maar eens in een uitwedstrijd bij Ajax. RKC heeft wel laten zien al dit seizoen dat het tegen de topploegen vaak het beste speelt. Ze wonnen met 4-2 van uh, Vitesse. speelden gelijk tegen Twente. En uh, verloren een paar weken terug uh, pas in de blessuretijd van uh, PSV met uh, 2-1. En uh, Erwin Koeman hoopt met die uh, compacte speelwijze vandaag in Amsterdam ook uh, een resultaat neer te zetten. Nu een vrije trap voor RKC op de eigen helft. Ook wel probeert door te koppen. Levert in aan de linkerkant bij Amieu. Amieu zoekt blind op. Gaat daar langs, Speelt dan in op Braber. Wordt een overtreding op Braber gemaakt. Vindt Braamhaar door Stefano Dentwil. De verdediger van Ajax. Zo ongelukkig afgelopen dinsdag in de Champions League. maakte de overtreding waar de strafschop uit voortkwam Waar Celtic de 1-0 uit kon scoren. En tikte de bal ook nog in eigen doel. Waardoor Celtic op 2-0 kwam. Die Denzel, die maakt een overtreding halverwege de eigen helft. Waardoor er een vrije trap komt voor RKC Waalwijk. Nu eigenlijk voor het eerst in de wedstrijd. Alles en iedereen op de helft van Ajax. Met aanvoerder Sander Duits achter de bal voor RKC. Nee, het is Amieu. Die gaat het ineens proberen. Maar die schiet de bal 5 meter over de goal van Sillessen. Weinig gevaar voor de doelman van Ajax. Die de doeltrap mag gaan nemen na 27 minuten. En het staat bij Ajax RKC nog altijd 0-0. Hoe leuk is een wedstrijd in de tweede helft als het bij Rust half 4-0 is, Bas tegen? Nou ja, dan stap je na één helft eigenlijk van een sneltrein in de stoptrein. En dan weet je wel hoe laat het is. Dan duurt het allemaal veel langer dan je had gehoopt. En dat is een beetje wat er nu aan de hand is. De vaart is eruit, tempo is er totaal uit. Dat heeft een uh, wedstrijd in de tweede helft opgeleverd. Waar Gohead dus met een 4-0 achterstand eigenlijk een verloren strijd, strijd. Maar wel een paar kansjes krijgt. Omdat het bij NAC allemaal een beetje op halve kracht gaat. Dat heeft een paar hoekschoppen opgeleverd. Een beste kans voor Kolder. Die stuit op Ter Goede redding trouwens. Die uh, kwam goed zijn doel uit. De hoekschop die het gevolg was werd door Vriens de meegekomen verdediger Met de punt van zijn schoen bijna in de kruising geschoten. Maar daar was een geweldige reflect van Ter die dat voor kwam. En zo zijn de schaarse hoogtepunten van het tweede bedrijf eigenlijk aan die kant te zien. De trainer van NAC, Gordelje, heeft geprobeerd wat extra vuur weer in zijn elftal te krijgen... door de spits te wisselen, Poupon. Mag het ook een publiekswissel noemen na dik een uur. Twee goals gemaakt naar de kant. En Perica de Kroaat, acht jaar jong. De jongen die dus gehuurd wordt van Chelsea in het elftal gekomen. En uh, ja, zo loopt het eigenlijk rustig door. Zitten we inmiddels in minuut 74... Zou je het Go Ahead inmiddels gunnen dat ze nog een erentreffer zouden maken. Dat zou maar zo kunnen ook. Want echt Nak doet het op halve kracht. En vindt het allemaal wel prima. Maar als Go Ahead fouten blijft maken zoals nu via Turic. Kan Nak eruit komen. En komt er overblikkelijk een diepe bal op Perica. Maar blijkt de Kroaten buitenspel te staan. En komt Go Ahead met een schrik vrij. Als je dat met deze tussenstand tenminste nog zo mag noemen. 16 minuten nog. 4-0. Dat was de stand die na 44 minuten al op het bord stond. En nu na 74, nog steeds. Probeert er echt iemand te winnen in Leeuwarden, Henk Absoluut. Kambuur wil deze wedstrijd winnen. Ik wil niet zeggen dat ze dat ook moeten. Maar ze hebben wel drie punten achterstand op Utrecht. Maar Utrecht is ook weer op de aanval gaan spelen. En zo zich hier, ja, ontvoult zich hier een hele leuke wedstrijd. Met aanvallen op en neer van het ene doel naar het andere doel. Nienhuis nu, de doelman van Kambuur. Met een hele lange trap richting wie gaat die bal? Naar niemand. Van die gaat gewoon van... Doelman tot doelman. Nienhuis naar Ruiter. En Ruiter rolt die bal dan uh, daar de Rijk uit. De Rijk, een van de centrale verdedigers van Utrecht. Die schuift nu weer terug naar Ruiter. En dan gaat hij naar de linkerkant van het veld. Schuift Ruiter hem nu over de zijlijn? Nee. Want Bulthuis kan die bal net binnenhouden van die zijlijn. Die heeft een broederavond he, Die, uh, die Bulthuis. Hij heeft nu Thijssen voor zich staan. Links op het middenveld. En zo probeert Wouters uh, dus het gevaar van Lukoki een beetje in te dammen. Maar Lukoki is vanavond niet te stoppen. En het valt me telkens op dat hij voortdurend aan speelbaar is. En dat Bulthuis dan op meters en Afstand staat te dekken. Ja, daar kun je helemaal geen dekken meer noemen. Dat kun je gewoon omschrijven als gewoon Luc Ocuk in de vrije hand geven. En Luc Ocuk heeft er toch aardig van uh, geprofiteerd. Van. Hij stond aan de basis van dat doelpunt uh, van Cambuur. 1-1. En hij is voortdurend gevaarlijk. Komt die bal weer? Gaat hij nog naar hem? Nee. Die bal die komt uh, rechtstreeks recht in de handen van uh, Ruiter. Even een onsamenhangende spel uh, bij Cambuur. En uh, Utrecht speelt de bal nog eens een keer weer terug op uh, Ruiter. Dat is in dit geval uh, Herings. En nu komt er eindelijk eens een keer een lange bal. Die lange bal die gaat naar de Mulinga. Die gaat het duel aan met Van der Laan. Hij voorlopig blijft hij in balbezit Gaat naar de rand van het 16 meter gebied. Naar de punt van het 16 meter gebied. Maar Van der Laan heeft assistentie gekregen van Elma Clini. En dan wordt die paas naar de brands gespeeld. En die brans die paas net even verkeerd op Rietzmaaier. Rietzmaaier was in de voorgaande bewe voort, uh, voort, stuurt beweging. Maar dan krijgt hij krijgt die bal achter zich. En dan moet Cambuur op gaan passen. Want die bal is alweer bij Mulinga. Maar er wordt fel verdelen door Cambuur. En in dit geval is het, uh, het Elma Krini die bal over de zijlijn heeft geschopt. Maar Utrecht in balbezit. En Utrecht gaat ingooien. Een meter of 15-20 van de cornervlaan. Dat gaat gebeuren naar Thijssen. Maar Thijssen wil die bal even uh, terugspelen op uh, Van der Malen. Maar dat is mislukt. Ofschoon er nog een voet tussen zat van een Cambuur spelen En dan gaat Van der Malen maar eens een keertje ingooien. Dat gaat heel snel gebeuren. Dat gaat, nee, dat is helemaal niet goed. Die bal dat gaat gewoon over de doellijn. En dan is het een heel eenvoudige doelschoff voor de Kambuur. De doelman van de Kambuur, in dit geval Nienhuis. We hebben ruim 77 minuten gevoetbald. 1-1. Dat is gezien de kansen die Cambuur Kambuur in deze wedstrijd heeft gekregen. Een magere score. Van de Kambuur had zeker meer doelpunten moeten maken. Heeft dat gewoon nagelaten. We moeten nog zeker 14 naar 15 minuten voetballen. De voetbalstand is gelijk. 1 -1. Nou, hij heeft probeert het, maar tot nu toe zonder succes. Arman. 0-0 na een half uur in de eerste helft. En RKC kreeg net eigenlijk de beste kans van de wedstrijd uit een hoekschop. Van Damiano Schet belanden die bal zomaar op het hoofd van centrale verdediger Van Hoevelen. Die kopte hard en goed, maar Sillesse kon die bal heel goed uit de kruising tikken nog. Aardige redding hoor, van die keeper van Ajax. Zillissen die in het eerste half uur heel weinig te doen heeft gehad. Maar als hij wat moet doen, dan doet hij het goed. Liet hij net zien. Hij kreeg die bal nog uit de goal. Waardoor het hier nog altijd 0-0 staat in Amsterdam. Ajax had goed begonnen aan de wedstrijd. Maar nu in een iets lager tempo speelt. En dat is ook uh, te zien. Want uh, Ajax slaagt er niet in om uh, kansen te creëren op dit moment. Serrero nu aan de bal. Halverwege de eigen helft speelt de bal naar Veldman. Aan de, rond de middenlijn nu Veldman met wat ruimte voor zich. Moet het snel gaan, maar Veldman treuzelt dan uh, te veel. Stoopt nu wel op Veldman. Wordt niet dwars door Braber. Veldman geeft af naar rechts, naar uh, Andersson. Oh, die kan de baas geven, maar uh, Sigtorsson kan uh, niet koppen afvallen. Wel voor Serrero. Die schiet dan opeens, maar schiet de bal ook een paar meter naast de goal van Seda. Wel een aardige poging van de Zuid-Afrikaan. Maar die bal gaat wel een paar meter naast de goal van Seda uit die voorzet van Schöne. Was het de afvallende bal voor Serrero, die hem ineens op de schoen nam. Maar die bal net niet op de goal wist te krijgen. De doeltrap is voor RKC. RKC dat blij zal zijn, denk ik, als het met 0-0 de rust haalt. Hoewel het natuurlijk wel... Die ene grote kansen heeft gekregen via Van Hoevelen. Maar goed, RKC dat uh, denk ik met een punt hier in Amsterdam al gauw tevreden zou zijn. RKC uh, hoopt de bal dan uh, over de zijlijn te spelen via een Ajax-verdediger, via Schölder. Maar dat lukt niet, waardoor de ingooi uh, voor Ajax is de bal nu helemaal teruggespeeld naar de doelman. Naar Jasper Sillessen. De bal, heeft de bal weer in spel gebracht dan naar Deli Blind. Blind die heel vaak uh, afzakt als controlerende middenvelder om de bal op te halen. Bij zijn centrale verdedigers veel aanvallen van Ajax. Beginnen bij Deli Blind. Die het wel naar zijn zin lijkt te hebben op die positie als controlerende middenvelder. Ajax nog steeds aan de bal met Serrero. Probeert de opening te zoeken aan de rechterkant. Maar een slechte paas is dat. Waardoor RKC kan overnemen nu met Bokwel. Die is even in zijn eentje met drie man van Ajax tegenover. zich. wel houdt goed de bal vast dan. En vindt een medespeler in Damiano schet aan de rechterkant. Schet tegenover Boyles. Schet schiet dan. Maar dat is een poging, uh, ja, wat moet je ermee eigenlijk? Het is een poging van een meter of twintig. Er is niemand in de buurt van RKC, dus Schet denkt, ik schiet maar. Maar dat schot gaat meters over de goal van Ajax. Weinig gevaar voor uh, Sillessen. Waardoor het uh, met tien minuten te gaan nog in uh, de eerste helft bij Ajax-RKC nog 0-0 blijft staan. They can't take it from me. I en toch het is twee. Een doelpunt van Bakker. Kort hiervoor met Lukoki nog ten onderrechte teruggefloten voor het buitenspel. En nu stond Lukoki ook weer aan de basis van deze aanval. Hij gaat breek door over de rechterkant van het veld. Bakker kiest goed positie. Loopt en vraagt om die bal. Ruiter komt uit zijn goal. En via het lichaam van Ruiter schiet Bakker raak. En staat Kambu met nog 10 minuten te voetballen. Met 2-1 voor tegen Utrecht. That we were riding down at home But they can't Sleep back with Vaseline Like the pictures on the wall of a local record shop, Hearing noises we were destined to remember, will the thrill to never stop? come to you Early days. Kambuur staat voor. Mag je toch verrast noemen, Henkok? Als je deze wedstrijd hebt gezien vanavond tegen Utrecht, dan, dan zeg ik Kambuur. Leidt terecht gezien de hoeveelheid kansen die Kambuur heeft afgedomen. En misschien komt er nu nog wel een doelpunt. De bal wordt afgespeeld van Bakker naar Lukoki. En die Lukoki is ongrijpbaar vanavond. Werkelijk ongrijpbaar. Hij gaat naar het rand van de 16 meter gebied. Kan hij de bal ervoor zetten? Vanaf de achterlijn levert er een hoekskop op. Ja, een hoekskop voor de Kambuur. En die bal die gaat dan over de achterlijn via de voet van Bulthuis. Nou, die moet gewoon dolgedraaid zijn vanavond. Van, hij kreeg onvoldoende assistentie. Ja, en dan kun je wel op de voeten gaan staan van die Nukoki. Maar hij is zo behendig en zo handig. Dat is misschien ook niet helemaal goed. Maar als je te veel op afstand gaat, ja, dan komt hij op snelheid op je af. En dan loopt hij ook eenvoudig langs je. Nukoki is de man van de wedstrijd. Twee assist, geen doelpunten. Maar Cambu leidt wel met 2-1. En nu krijg je weer een hoekschop aan de rechterkant van het veld. Die wordt genomen door Rietzma, Je Komt de bal hoog in het 16 meter die ging erin in de vijf meter. Maar Ruiter pakt die bal. En nu zal Utrecht weer een aanval gaan opzetten. over de linkerkant van het vel wordt die bal weggekopt. In de verdediging van Je wel. Thijssen kan niet bij de bal. Hemmen springt naar die bal. Maar kan de bal niet bij Lukoki brengen. Of Hemmen heeft het nu wel bij Lukoki. Ik ben aan die Lukoki staat in het hart. In het centrum van de aanval. Nu krijgt hij de bal uiteindelijk dan wel. Maar nu struikelt hij over de bal. Dat is nog niet volgekomen vanavond. Misschien heeft daar een klein beetje te maken met vermoeidheid. Van is voortdurend en voortdurend aangespeeld over de rechterkant was de meest gevaarlijke aanval. Rechts was Cambuur gevaarlijk. Over links veel minder, vele malen minder. Maar Cambuur is weer in balbezit. En ik kijk maar eens naar het scorebord van, dat doen alle Vriezen hier in Leeuwarden. 85 minuten is er gevoetbal. De bal is bij Elma Macrini. Die probeert hem door te spelen naar de Rietzmaijer. Veel druk op de bal bij Utrecht nu. En Cambuur kan niet echt in balbezit komen. Nu wel via Thijssen van Utrecht. Een paar meter over de middenlijn. Die gaat lopen met de bal. Maar de bal komt niet in het 16-meter gebied. Maar wel is er een overtreding. Geconstateerd en mag Utrecht een vrije schop gaan nemen? Een overtreding van Elma Krini. En die krijgt er ook nog eens een keertje een gele kaart voor. Vrije schop dus voor Utrecht. En dat is een meter of 20-25 over de middenlijn. Er wordt hard ingegrepen door Elma Krini Op die voeten van Thijssen. Terechte gele kaart van Hichler. De scheidsrechter die niet al te veel problemen heeft gehad vanavond. Vrije schop. Die wordt uiteraard genomen door Torstra. Dat zijn van die sluwe vrije schoppen. Mulinga kan aardig koppen. Bulthuis kan aardig koppen. En die lange verdediger Herings die kan ook wel aardig koppen. Nienhuis blijft op zijn doellijn staan en uh, wordt er naast kop. Nee, Nienhuis duikt nog op die bal. Hoewel die bal een, uh, ja, wel een paar meter naast zijn goal uh, was. Hij zou ongetwijfeld over de doellijn zijn gegaan. Maar Nienhuis heeft hem gewoon uh, opgepakt. 86 minuten gevoetbald, 2-1 voor Cambuur. Hoeveel, uh, hoeveel echte kans heeft Ajax gehad, uh, Arman? Uh, nul, denk ik eigenlijk. Ze hebben een aantal uh, schoten uit de tweede lijn, heb ik uh, genoteerd. Maar echt de uitgespeelde kansen heb ik uh, aan de kant van Ajax nog niet gezien. 0-0 de stand met nog vijf minuten te gaan in de eerste rust. Of je moet misschien uh, de voorzet van Schöne in de beginfase van de wedstrijd... Uh, meetellen waaruit uh, Sigtorsson kon koppen. Maar die kopte de bal uh, over de goal uh, van Seder. RKC heeft eigenlijk de beste kansen gekregen... Uit een hoekschop waar Van Hoevelen heel hard op Sillesse kopte. Die de bal dus nog uit de goal wist te houden. Maar bij Ajax is te zien. Maar voor ik dat verhaal vertel gaan we naar Bas Niggeler. Ja, ik zou nog kunnen grappen. De spanning is helemaal terug. Maar dan zou de andere ploeg ook moeten hebben gescoord. Zelfs dan was het niet gebeurd. Voor de duidelijkheid NAC Gohead was al beslist 4-0. Het wordt nu 5-0. En de Kroatische invaller Perica mag het weer doen. Doet het met een wippertje nadat hij op het randje van buitenspel wordt weggestuurd. De verdediging van Go Ahead is voor de zoveelste keer te laat. Ik denk dat hij buitenspel staat trouwens. Als ik naar de herhaling kijk word ik in dat uh, vermoeden bevestigd. Maar als de vlag naar beneden blijft en de scheidsrechter ook niet fluit dan mag het allemaal door. Het wippertje gaat via de binnenkant van de paal binnen. 5-0. NAC Go Ahead. Arman. Hoekschop voor Ajax in de slotfase van de eerste helft. Via Scheunen. Ziet er zo kan die koppen. Ja. En dan is het op de doellijn Appau, of nee, Guano volgens mij. Die daar redding kan brengen voor RKC. Goede kopbal van Sigthorsson uit die hoekschop van Schöne. Misschien wel de beste kans voor Ajax in deze wedstrijd. Ik wilde vertellen dat Ajax heel aardig speelt tot aan een strafschopgebied van RKC. En dan gaat het vaak verkeerd. Nu Ajax misschien wel met een kans via Andersen. En die schiet de bal net naast de goal van Seda. Sterke fase nu van Ajax in die laatste paar minuten. Begonnen met die hoekschop van Schöne. Waar Siegtersson dus net op de doellijn kopte. En die bal kon worden weggekopt door Guano. En nu dat schot uit de tweede lijn van de Deen. De jonge Deen. Het grote Deense talent Lucas Andersen. Die de bal net naast schoot. Waardoor Seda opgelucht kan ademhalen. En nu even alle tijd neemt voor die doeltrap. Met nog drie minuten te gaan in de eerste helft. Ajax dat aardig begon aan de wedstrijd. Een hoog tempo, wat aardige aanvallen produceerde. Maar het ontbreekt vaak aan de eindpaas bij de ploeg van Frank de Boer. Waardoor echte, goede, uitgespeelde mogelijkheden schaars zijn in deze wedstrijd. RKC nu in balbezit. Halverwege de eigen helft is er een ingooi voor de rechtervleugelverdediger. Mitch Appau, die smokkelt wat meters. Waardoor hij richting de middenlijn nu gaat en daar ingooit. Zoekt dan zijn spits wel. Wordt een overtreding op hem gemaakt door Boylessen vindt Brahma waardoor RKC de vrije trap mag nemen. Met nog twee minuten in de eerste helft. de Duitse aanvoerder is vaak de man van de vrije trappen bij de Waalwijkers. Gaat het ook nu doen, halverwege de helft van Ajax. De bal kan ingeslingerd worden in het strafsgebied, denk ik. Maar hij kan hem ook kort spelen, Duits. Het wordt een voorzet richting strafgebied richting Bogoel. Of Joachim, die nu aan de bal komt. Maar wordt dan door Schöne uit het strafsgebied verdrongen. Joachim, de Luxemburger, blijft wel in balbezit. Probeert dan een voorzet te geven. Maar Schöne blijft in de buurt. En via de rug van Lasse Schöne gaat die bal over de zijlijn. Waardoor RKC een ingooi mag nemen... In de 44e minuut van de eerste helft. Het staat hier in Amsterdam tussen Ajax en RKC nog 0-0. Kambur. Leid tegen Utrecht. Henk Kok. Ja, met 2-1. En de klok gaat naar de negentigste minuut. Maar die wedstrijd is nog niet gelopen. Van Kambuur wordt zenuwachtig. Gaat rommelig verdedigen. Nu wordt de bal weggekopt. Door de verdediging van Kambuur kan Ritsmeijer hem overnemen. Nu Koken heeft inmiddels zijn applauswissel gehad. En hij zweept het publiek nog eens een keertje op toen hij van het veld afging. Nou, dat mag ook wel. Van hij was de sterren vanavond hier in Leeuwarden. Bij Kambuur tegen Utrecht. Bal naar Elma Kwinie. Kambuur op de helft van Utrecht. Die bal die wordt weer naar gaan die aanval nog eens een keer door? Nee, de bal die komt niet bij Christofal... ...maar die komt wel in de voeten van de Rijk. En ik zie dat er vier minuten uh, bij komen. Mulenga probeert die bal door te koppen. Dat lukt niet helemaal, maar Toonstra kan die bal opvangen. Dan gaat hij naar de linkerkant in het 16-meter-gebied, naar Van der Gun. Van der Gun probeert die bal uh, voor te zetten, maar dat leidt tot een hoekskop. Mulenka was de bedoeling van Van der Gun ongetwijfeld. Hij zou die bal moeten krijgen, hij krijgt hem niet. Nou, vier minuten komt erbij, er wordt hier uh, gefloten. En nu kokie, kijkt vanaf de zijlijn gespannen toe. Die hoekskop wordt genomen, komt in een 16 meter gebied. Nienhuis komt eruit. Wordt hij met één bal een beetje weggestompt? En nu kan misschien de een counter opzetten. zetten. Het is hemmer. Die bal wordt naar de linkerkant gespeeld. Naar Rietsmaier. Rietsmaier heeft ook nog Christophe bij zich. Hij probeert hem met een lob. Ja, hij zit erin. De wedstrijd is beslist. Prachtig lop van Rietsmaier. Hij had hem kunnen ja, ja, het begint allemaal met die aanval van Utrecht. En dan krijgt Kambu de gelegenheid om een counter op te zetten. Het was een 3 tegen 1 situatie. Meer. En Rietzmaier met een prachtige bal. De huurling van PSV die beslist hier ongetwijfeld de wedstrijd. Hij krijgt de bal vanaf de rechterkant van het veld. Hij kan lopen en lopen met de bal. Hij zou hem kunnen afspelen naar Christofau. Dat doet hij niet. Hij kiest voor een prachtige loop omdat Ruiter uit zijn doel is gekomen. Ruiter, de doelman van Utrecht, moest uit zijn doel komen. Maar Rietzmaier met een prachtige goal. 3-1. Prachtige stand voor Kambuur. En het is verdiend van, ik denk even aan Utrecht en de uitwedstrijden van Utrecht. Utrecht had er dus weer vijf uitwedstrijden gespeeld. Daar was Twente bij, daar was Feyenoord bij en daar was ook Ajax bij. Maar ze hadden in die vijf wedstrijden maar één doelpunt gescoord en één keer gelijk gespeeld. 3-1 staat er nu voor Kambuur met nog twee minuten te voetballen. Koja Riegels maakte indruk vorige week tegen Feyenoord, maar wordt nu afgedroogd door NAC. Bas, tegen een gekke ja. competitie hè? Ja, dat is het sowieso. Ze hebben natuurlijk wel uh, al een paar vervelende busreisjes terug. Naar ja, de rug, hè? Ja. Ajax. Ajax 6-0, daarvoor AZ 3-0 en nu hier 5-0. Kortom, uh, ik hoop dat er genoeg bier aan boord is. Anders wordt het een hele lange reis. Ja, er is ook niet zoveel op af te dingen. Want Go Ahead heeft, kijk, de tweede helft is, had je er af kunnen knippen. Want dat doet het er allemaal niet meer toe. Maar in de eerste helft is Go Ahead zo onwaarschijnlijk slordig en slecht geweest. En er zijn zoveel fouten gemaakt die op dit niveau echt niet thuishoren. Dat Nak echt kinderlijk eenvoudig de wedstrijd al... Met vier goals naar zich toe heeft kunnen trekken. Nou ja, de kers op de taart dan zo even door Perica, de 5-0. Die maakt dan ook alweer zijn derde als invaller. Want dat is hij toch eigenlijk altijd hier in Breda. En dan zegt uh, Gusebuihoek, het is klaar. Applaus van de tribune en terecht. Want uh, NAC maakt gehakt van de 5-0. En dan nog even de slotfase bij Cambuur FC Utrecht. Henk Kok. Ja, het is feest op de tribune. Het is feest in de koud van Kambuur. En wat moet dit een prachtige dag zijn voor Dwight Lodewegens. Van de Schiemen ineens te binnen dat Dwight Lodewegens vandaag 56 jaar is geworden. Hij is jarig. Nou, dit is het mooiste cadeau wat Kambuur Dwight Lodewegens kan geven. Ongetwijfeld. Kambuur verdient, ook verdient om te winnen. Want het heeft veel meer afgedwongen dan Utrecht. Utrecht kwam dan weliswaar aan de leiding. Maar daarna heeft Utrecht nog heel weinig kansen af kunnen dwingen. Af en toe kwam het wel op de helft van Kambuur. Het heeft misschien wel te veel weggegeven in die eerste helft. Het is een beetje gaan... Uh rusten op de lauren. de lauren van die 1-0 voorsprong, maar dat hebben ze dan duur moeten bekopen, hoewel het heel lang heeft geduurd alvorens dus dat kan dat Kambu de gelijkmaker kon maken omdat ze veel te veel kansen onbenut lieten. Riesmeijer gaat ingooien, dat gebeurt op de helft van Utrecht en ik denk dat de Ingelen elk moment voor het einde kan fluiten van deze wedstrijd die veel heeft gebracht in de tweede helft. Geen goed voetbal maar arts tochtelijk voetbal, dat wel. Christofau, nog een hoekschop, nee geen hoekschop, wel een vrije schop voor Utrecht. Nou die vier minuten zijn, zullen nog niet verstreken zijn omdat er ook nog een wissel heeft er plaatsgevonden. Maar een 3-1 achterstand. Met missie nog één minuut de voetballen. Dat gaat Utrecht absoluut niet meer goed maken. Utrecht teleurstellend vanavond. Absoluut teleurstellend. Eerste 10 minuten goed. Daarna zijn ze teruggevallen. Thijssen probeert die bal door te koppen naar Muleen. maar van der laan. Zit daar weer tussen. En dan sluit het hart van de verdediging van Kamuur. En hebben ze weer de bal veroverd. Er wordt Christopou. Die wordt weggestuurd aan de linkerkant van het veld. Een speler die is overgekomen van FC Groningen. De bal is over de zijlijn gegaan. Hitchel geluid voor het einde. En een orkaan aan gejuich het gejuich. bas die los op de tribune is hier in Leeuwarden. Kambuur heeft dik verdiend gewonnen met 3-1 van Utrecht. En staat nu op gelijke hoogte. 9 punten hebben beide ploegen nu. En dat is toch een. Pijn. een, pijn. een, pijn. een heb ik 12 punten. Geen 9 punten. De Cambuur begon met 9 punten. Utrecht had er 12. Beide ploegen dus nu op. 12 punten. Verdiende de zegen voor de Cambuur. Drie wedstrijden zitten erop. Ado ver won verrassend van FC Twente 3-2. Nak Ahead Eagles eindigde in 5-0. En Cambuur tegen Utrecht in 3-1. Onderin een paar kleine wijzigingen. RKC staat natuurlijk nog steeds laatste, maar is op het ogenblik bezig tegen Ajax. Heeft 5 punten uit 10 duels. Daarboven staat inmiddels NEC. Dat heeft er 8 uit 11. En dan uh, heeft Ado Den Hager 10 uit 10. En staat daar weer boven. En daarboven staat Herakles. Die moeten nog spelen morgen. En die hebben er 11 uit 10. En dan volgen dus de ploegen met 12. En dat zijn Cambuur en FC Utrecht. Er is ook nog gespeeld in de Jupiler League, de eerste divisie. Vandaag Fortuna zit uit tegen Achilles 29 eindigde in 2-1. En Sparta verpletterde Den Bosch. Het werd 7-1. Dordrecht gaat daar een kop met 26 uit 13. Maar Sparta is nu wel tweede, 25 uit 13. Ook Willem II heeft 25 punten, maar dan uit 14 duels. Mac was dat met second-hand news. Ado Den Haag versloeg FC Twente de koploper. Het werd 3-2. Alle goals vielen naar rust en het winnende was van Van Duinen. En met hem praat Jeroen Elshoff En natuurlijk begint het met een analyse van die winnende goal. Ik kwam van de eigen helft. Dacht je niet waar beginnen gaan? Nee, ja. Ik denk dat het wel een beetje in mijn spel zit. Dat ik uh, ja, zulke acties in me heb. En uh, ja, ik is blij dat het er nu uh, mooi uitkomt. Ja, er zijn wel eens heel grote voetballers geweest... die het vanaf eigen helft gedaan hebben. Weet je wie ik bedoel of niet? Nou ja, ik weet al, ik weet al iemand wie je bedoelt, denk ik. Maar uh, ja, daar wil ik mij absoluut niet aan meten. Nou, voor één keer in je carrière stiekem toch een keertje denken aan Maradona of niet? Nou ja, stiekem één keertje dan. Ja, wat een, wat een geweldige goal. Wat een geweldige avond. Uh, wat is je gevoel nu? Ja, onwijs trots uh, op het team dat we na vorige week uh, ons zo hebben gepakt. En, uh, ja, op, in principe krijgen we weer een tegenslag door een 2-0 voorsprong weg te geven. En uh, ja, uiteindelijk bleef we als het team doorvechten. En uh, ja, pakken we nog drie punten. Ja, terug naar dat moment toch. Want uh, dat is het moment waar iedereen het over heeft. Wat zeggen je ploeggenoten tegen je? Ja, dat ik gek ben. <lacht> ja, het is dat er nog iemand uh, vrij stond voor de goal. Maar uh, ja, het is goed dat ik hem erin schiet. Ja. Doe je dat ook vaker op trainen? Gewoon uh, drie, vier, vijf mensen voorbij lopen en dan zo afronden? Of is dit puur toeval? Nou ja, dit uh, gebeurt me niet wekelijk moet ik zeggen. Maar uh, ja, ik ben wel als ik... Uh, ja, met de bal aan de voet, met mijn neus naar de goal, dan, ja, dan heb ik op zich, op zich wel een redelijke actie. Dus uh, ja, ik ben blij dat uh, wat ik zei vandaag eruit komt. Is het de mooiste goal uit je carrière? Ja. Ja, absoluut. Ja, je carrière is nog lang. Ja, ik hoop het wel. Gelukkig wel, ja. Dan kom je in de kleedkamer en wat gebeurt er dan? Heeft iedereen het over die overwinning of toch over die 3-2? Nou ja, toch de overwinning is toch het belangrijkste. Maar ja, mensen komen wel naar me toe en zeggen dat het gewoon een mooie goal was en... Ja, op dat moment is iedereen even blij met me. Nou, gewoon een mooie goal. Ja, ik blijf altijd bescheiden. Nou, vanavond hoeft het voor één keer niet. Um, hier ga je van dromen, denk ik. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had van tevoren al uh, het idee... Van, uh, het zou lekker zijn als ik een keer even een, uh, een mooie goal maak. En uh, ik ben blij dat het is gelukt. Dat zei Mike van Duinen. Uh, hij maakte dus de 3-2 de winnende voor Ado Den Haag tegen Twente. Het zijn roerige weken in Den Haag. De overwinning van vanavond brengt weer wat rust. Jeroen Elshoff praat daarover met de trainer Maurice Stijn. Hoe emotioneel was deze avond voor jou? Wees eerlijk... Ja, heel emotioneel, omdat uh, uh, je, je voelt natuurlijk aan alle kanten dat er, dat er druk is, maar met name vanuit het uh, publiek. En, uh, uh, ik begreep ook dat het publiek kritisch was, maar deze hele week aangegeven uh, dat we met z'n allen achter de ploeg moeten gaan staan. Wij hebben vertrouwen in, in de spelers, de spelers in de staf, uh, de club en de raad van commissaris in de staf en vice versa. Dus ja, binnen, binnen de hele ADO-familie, zoals ik het maar noem, uh, was er geen, geen spoortje twijfel. Maar ja, het is logisch dat, het, dat, dat je roerige tijden hebt als je als je gewoon te laag staat voor, uh, voor, het, voor, voor met name voor de spelers. Maar uh, dat is ook nog een paar te gaan met, met geen goed spel. Dus dat, dat is logisch. Dus uh, ja, dan uh, uiteindelijk... Uh na zo'n hele roerige week, dan, ja, dan word je wel emotioneel... als je spelers uh, met zoveel passie uiteindelijk uh, de winst eruit slepen. Ik uh, ben met name super, super blij voor mijn spelers. Ja, wij uh, journalisten graven wel eens. En, uh, tijdens het graven kwamen we het gerucht tegen... dat uh, een van jouw spelers je aanvoerder bij je is geweest deze week... om te zeggen, trainer, uh, gooi alsjeblieft in ieder geval die handdoek niet zelf. Is dat waar? Dat moet je aan Danny vragen. Moet je aan Danny vragen. Nee, ik vraag het aan jou. Nee, uh, we hebben elkaar van de week gesproken... En, uh, ja, als, als, uh, ik heb dat als een heel prettig uh, gesprek ervaren. En uh, daarin uh, is heel veel vertrouwen naar elkaar uh, uitgesproken. En uh, zoals het een, een aanvoerder betaamt. En uh, nou, de, de precisie van het gesprek uh, die mag hij aan jullie vertellen. Maar ik zit wel in de buurt, denk ik. Je zit wel in de buurt. Um, ja, dat zeggen is één. En vervolgens dat laten zien op de, op de in dit geval kunstgrasmat is twee. Um, ja, het straalde er ook vanaf alsof er een ploeg stond die in ieder geval voor zichzelf, maar ook voor de trainer wilde knokken. Ja, dat heb ik gezien. En uh, nogmaals, uh, die signalen kreeg je wel heel snel uh, vanuit de spelersgroep. En uh, ze hebben dat ook nog eens uh, van de week in alle, alle kranten en weekbladen... hebben ze dat uh, unaniem allemaal verteld. Uh, maar dan moet je, hoop je dat wel terug te zien op het veld. En uh, vorige week, uh, moet ik zeggen, de tweede helft heb ik dat niet teruggezien uh, in Zwolle. En uh, nou, dat heb ik vandaag wel gezien. Dus daar heb ik ook net... Uh, ik ben nooit zo van die lange napraatsessies. Uh, zeker niet vlak na een wedstrijd. Maar ik heb tegen de spelers gezegd dat ik... Uh, ja, dat dit echt een manier van terugbetalen is van het vertrouwen in elkaar. En uh, ja, dat doet jou uh, met name als mens hartstikke goed. Maurice Stijn, de trainer van ADO. Verlies dus voor FC Twente de koploper. Onnodig, volgens de trainer Michel Jansen. Ja, absoluut. Je, je verliest een wedstrijd die je uh, die gevoelsmatig uh, ja, moet winnen. Uiteindelijk sta je met lege handen. En uh, ja, dat hebben we aan onszelf te wijten. Waar gaat het mis? Ja, met name direct na rust. Uh, uh, een fase waarin we gewoon, gewoon absoluut niet bij de les zijn. En volgens mij binnen 10, 15 minuten 400% kansen tegenkrijgen. Nou, dat overkomt ons normaal nog niet eens in de hele wedstrijd. Ja, en Den Haag die maken, maken daar dankbaar gebruik van, moet ik ook wel zeggen. In de eerste helft zijn we ook gewoon te gemakkelijk in de eindfase. Dus we krijgen 100% kansen. Je moet de trekker overhalen en dat doen we ook niet. En Uiteindelijk krijg je de rekening gepresenteerd. Ja, en die rekening die, die lijkt uit te blijven op het moment dat het 2-2 wordt. En jullie creëren daarna eigenlijk behoorlijk wat kansen op, op de 2-3. Had je toen nog gedacht van het gaat nog mis? Of, want iedereen zat eigenlijk meer op, op de derde van Twente te wachten dan op die van ADO. Ja, dat was misschien ook wat gevaar. Dus uh, uiteindelijk, je, je komt, uh, komt terug tot 2-2. En je ziet dat, uh, dat het voor, voor ADO op dat moment echt overleven is. De jongens lopen, lopen op tandvlees. Maar gooien we nog wel steeds hun ziel en zaligheid erin. Wij creëren daarna na de 2-2 ook een aantal 100% kansen. Je, je, je scoort weer opnieuw niet. Dus wat we in het begin, met name in de eerste helft, ook hadden doen in de eindfase weer niet. Ja, en dan zie je uiteindelijk in, in die eindfase van, uh, ja, dat Van Duinen, die, uh, die maakt dankbaar gebruik van een omschakelmoment. En ja, hoe die hem erin krijgt weet ik nog niet. Maar het zag er wel fantastisch uit en dan krijg je uiteindelijk het deksel op de neus. Ja, het is een verschrikkelijke vraag voor een uh, trainer die heeft verloren. Maar uh, kan je daar stiekem ook nog een beetje van genieten? Of uh, moeten we daar eerst een paar nachten overheen? Nou, op dit moment kan ik daar absoluut niet van genieten. Maar uh, ik denk als ik hem terugzie, dan, uh, ja, dan, uh, dan wel. En dat was uh, de trainer Michel Jansen van FC Twente. En dan gaan we ook nog even praten met de aanvoerder van ADO, Danny Holla. Ja, je kijkt nog niet blij, maar het is toch een geweldige avond eindelijk een keer, of niet? Ja, zeker. Die was, uh, nee, die was hard nodig. Dat wisten we allemaal. En... Ja, dat we hem zo winnend af kunnen sluiten, dat is alleen maar mooi. Hoe zou je deze week willen omschrijven? Want het is nogal een week geweest na die ruime nederlaag in Zwolle. Ja, remoerig en uh, lastig ook, denk ik. Maar uh, ja, dat is logisch. Uh, je weet uh, in de voetballerij, het kan heel snel naar beneden gaan. En uh, ja, vandaag winnen we. En ik hoop dat we nu uh, de lijn weer omhoog kunnen inzetten. Maar ja, het was wel een lastige week. Er was wat, uh, zeker wat onvrede bij de, de fans. Het ging over je trainer. Zoals het vaak over trainers gaat op het moment dat de prestaties tegenvallen... Um, is het zo dat jij naar hem toe bent gegaan uh, ergens in het begin van de week... en hebt gezegd, uh, Maurice, gooi in ieder geval niet zelf de handdoek? Ja, ik, uh, ik ben maandag uh, op de club naar de trainer gegaan om toch even met hem te praten. En, uh, ja, ik was gewoon benieuwd hoe hij erin stond. En, ja, ik heb mijn vertrouwen uitgesproken uh, vanuit de groep en vanuit mijn persoon. En, uh, ja, we hebben van de week ook beelden gekeken. En, ja, met alle respect, maar tegen Zwolle... Uh, ik kon daar niks aan doen. Dat hebben we zelf ook gezien hoe, hoe makkelijk we het hebben laten lopen. Dus uh, ik denk dat uh, iedereen in de ploeg nog vertrouwen in de trainer heeft. En ik ook. Voordat je zo'n uh, kantoor van je trainer binnenstapt... dan gaat er dus een gesprek met, met je medespelers aan vooraf, begrijp ik? Nee hoor, nee hoor. Maar ik, uh, ik uh, zit elke dag in de kleedkamer, dus ik hoor ook uh, de dingen... En, ja, ik, ik, uh, ik weet wel zeker dat niemand uh, het vertrouwen in de trainer kwijt was. Dus uh, ja, ik, ik wou gewoon even met hem praten en hem dat duidelijk maken. En, uh, ja, ik snap dat het voor hem ook lastig is uh, ja, als, als er zoveel druk op je staat. Dus uh, ik, ik hoop dat hij dat blijft en uh, daarom heb ik met hem gesproken. Eén ding hangt wel vast aan zo'n gesprek. Is dat je de verantwoordelijkheid moet pakken als spelers om het ook op het veld te laten zien. Dat besef dat leek er wel degelijk te zijn vanavond. Nee, dat is het ook. Ja, je, kan wel, uh, je kan wel zoveel zeggen. Maar uh, ja, uiteindelijk moet je het ook een keer laten zien. En ik denk dat we dat vandaag uh, wel hebben gedaan. De ene kunstgraswedstrijd uh, is de andere niet. <laughs> nee, klopt. Uh, ik hoop dat we snel gaan winnen aan uh, dit kunstgrasveld. Heel tegen? Uh, nee, tegen niet. Alleen, uh, ja, We hebben hem van een week een paar keer op getraind. Alleen, uh, ja, het is toch nog wel wennen. Ja, daar zullen we nog wel wat trainingen voor nodig hebben. And the worst on today, let's hold off go Way back when we started There was a part of me that knew One day that'd be hiding And I would lose myself to you And I want. In the silent city lights Thinking of you Wondering that I lose my mind Ajax RKC, Arman Afsaroglouw. Tweede helft, vier minuten onderweg. 0-0 nog altijd de stand als Ajax gaat wisselen. Ricardo van Rijn in deze wedstrijd op de bank gezet... door Frank de Boer ten faveur van Lasse Schöne. Maar van Rijn die gaat de ploeg nu inkomen. En Schöne gaat eraf. Schöne, die nogthans aardig speelde, hoor, vond ik. Een paar goede corners en vrije trappen produceerde. En daar ontbreekt het wel eens aan bij Ajax. Zagen we bijvoorbeeld afgelopen week ook tegen Celtic... toen Victor Fischer... Een handje voor corners mag nemen. En bijna geen enkele corner voor de goal wist te krijgen. Dat lukte Schöne wel. Maar Schöne is nu van het veld af. Van Rijn zoekt zijn plek rechts achterin weer op. En zo staat Ajax gewoon weer in de, in de opstelling waar het normaal gesproken ook staat. Als RKC een vrije trap heeft gekregen van Brama rond de middenlijn. Die is genomen door Amieux. Schet kan opvangen aan de rand van het strafgebied van Ajax. krijgt nu te maken met Boylesse. Schet komt daar niet langs. Het is Boylesse die de bal over de zijlijn tikt. die net een goede... Goede rush maakte aan de linkerkant van het veld. En de paaschap op Siegdorson die net niet aan de bal kon komen om hem binnen te tikken. Was een gevaarlijk moment in het beginfase van die tweede helft voor Ajax. Nu Ajax dat probeert uit te verdedigen in het eigen strafschopgebied via Daley Blind. Dat lukt naar Boyles en Boyles de Danceville. Boyles krijgt de bal terug. Goed gespeeld van Ajax. Maar dan weet RKC toch weer over te nemen via Guano. En is het nu Braber die dan hoopt in balbezit te blijven. Lukt dat? Ja. Boguel aan de rechterkant van het veld. Voor de RKC. Boyles er tegenover. En Boguel met wat beweging. Komt hij er langs. Hij rommelt zich er langs. Lijkt het. Maar het is blind die dan nog een voetje tegen de bal kan krijgen. Boguel alsnog in tweede instantie. Met de bal naar Andersson. De middenvelder. Andersom met de voorzet Joachim kan die koppen. Nee, dat lukt niet. De Luxemburgse linksbuiten vandaag. Normaal gesproken natuurlijk spits in de ploeg van uh, Erwin Koeman. Maar daar staat uh, de Vra Fransman wel vandaag. Maar die weet de bal uh, niet op uh, goal te krijgen. Waardoor Ajax nu weer uh, aan een nieuw aanval uh, kan beginnen. Ajax op zoek naar de koppositie in de Eredivisie. Als het wint vandaag van RKC, dan gaat het uh, FC Twente voorbij... Maar zover is het dus nog niet voor de Amsterdammers. Hoewel ze in de tweede helft goed zijn begonnen met een aantal mogelijkheden. Dus terwijl Bramar nu geen vrije trap geeft aan Ajax. En daar is het publiek hier in Amsterdam boos over. Ajax nu wel in tweede instantie dat de vrije trap krijgt toebedeeld van Bramar Na een overtreding van Sander Dues. Ja, die eerste overtreding zou toch ook wel een vrije trap mogen opleveren, lijkt mij zo. In de herhaling op mijn scherm zie ik hier dat Andersson zomaar op de voet van Serrero gaat staan. En Brahma die wuift het weg. Onterecht dus. Maar goed, Ajax aan de bal met Serrero nu aan de rand van het strafgebied. Misschien nee. Weer een overtreding gemaakt nu door RKC. Die een aantal overtredingen op rij nu nodig heeft om de aanvallen van Ajax af te stoppen. Op een meter of 25 van de goal van Seda is het nu een vrije trap voor Ajax. Stefano Denswil. Of Siem de Jong gaat die bal nemen. Denswil die net al in de eerste helft ook een aardige vrije trap nam. Onder de muur doorging die bal. En Seda die moest zich strekken om die bal nog uit de goal te krijgen. Denswil staat, staat er nu ook bij. Schöne die is van het veld dus die zal het niet gaan doen. De muur wordt door Bramar op afstand gezet. Goede kans misschien dit voor Ajax om in het begin van die tweede helft op een voorsprong te komen. Bramar die vindt het goed. Het is de Jong die de bal over de muur schiet. Maar ook hoog over de goal. Van Jan Seda geen goede vrije trap van aanvoerder Sien de Jong. Waardoor het hier in Amsterdam na 52 minuten nog altijd 0-0 blijft. You've up your lips and and your hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere?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 It's hard to love a man whose legs were bent and paralyzed and the won't send the needs of a woman your age Ruby. i realize but it won't be long i've heard them say until i'm not around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 You love the town. For God's sake, turn around. Kenny Rogers, en the first edition was de laatste plaat in dit uur van NOS Langs de Lijn. We gaan naar het NOS-journaal met Nannette Wijl. En daarna nog een uur langs de lijn. Tot zo.